...voor te lezen dat gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord... ...wat u opgetekend kunt vinden in het eerste boek van Mozes... ...genaamd Genesis, nader hoofdstuk 45. Wij noemden nu Genesis 45. Toen kon zich Jozef niet bedwingen voor alle die bij hem stonden... ...en hij riep, doet alle man van mij uitgaan. En daar stond niemand bij hem... ...als Jozef zich aan zijn broederen bekendmaakte.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 om u een overblijfsel te stellen op de aarde en om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Nu dan, gij hebt mij erwaarts niet gezonden, maar God zelf, die mij tot Farao's vader gesteld heeft en tot een heer over zijn ganse huis en een regeerder in het ganse land van Egypte. Haast u en trekt op tot mijn vader en zegt tot hem, al zo zegt uw zoon Jozef, God heeft mij tot een Heer over Egypte land gesteld. Kom af tot mij en vertoef niet. En gij zult in de landen gozen wonen en nabij mij wezen. Gij en uw zonen en de zonen uw zonen. En uw schapen en uw runderen en al wat gij hebt. En ik zal u al daar onderhouden. Want er zullen nog vijf jaren des hongers zijn. Opdat gij niet verarmt. Gij en uw huis en alles wat gij hebt.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 En daarna spraken zijn de broeders met hem. Als dit gerucht in het huis Farao's gehoord werd, dat men zeide, Jozef's broeders zijn gekomen, was het goed in de ogen Farao's en in de ogen zijn er knechten. En Farao zeide tot Jozef, zeg tot uw broederen, doe dit, laat uw beesten en trekt heen, gaat naar het land Canaan en neemt uw vader en uw huisgezinnen en komt tot mij en ik zal u het beste van Egypte land geven. En gij zult het vette deze lands eten. Gij zijt toch gelast. doet dit. Neemt u uit Egypte land wagenen voor uw kinderkunst en voor uw vrouwen, en voor uw vader en komt. En u ook verschoon uw huisraad niet. Want het beste van gans Egypte land, dat zal uwe zijn. En de zonen Israëls deden alzo. Zo gaf Jozef hun wagenen naar Faraos bevel. Ook gaf hij een teerkost op de weg. Hij gaf hun alle één voor één wisselklederen. Maar Benjamin gaf hij driehonderd zilverlingen en vijf wisselklederen. En zijn vader desgelijk stond hij tien ezels, dragende van het beste van Egypte, en tien ezelinnen, dragende het koren en brood en spijs voor zijn vader op de weg. En hij zond zijn broeders heen en zij vertrokken. En hij zeide tot hem. ...verstoort u niet op de weg. En zij trokken op uit Egypte... ...en ze kwamen in het land Canaan tot hun vader Jacob. Toen boodschapten zij hem, zeggende... Jozef leeft nog? Ja, ook is hij regeerder in het Egypte Egypteland. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde ze niet. Maar als zij tot hem gesproken hadden... ...al de woorden Jozefs, die hij tot hen gesproken had... ...en dat hij de wagens zag die Jozef gezonden had...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 voor dit avonduur is, is in de naam des Hieren, die de hemel en de erde er niets heeft voor Een God die trouw houdt en eeuwig en nooit zal laten werden de werken uw handen. Amen. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komend vol. En van de zeven geesten die voor Zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der herfde. Amen. Geliefde, voordat we verder gaan, worden we geroepen om de heilige doop te bedienen aan een van de kinderen der gemeente. De zon van de Heer, deze heilige doop, is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen desdorend zijn. Wat is daarop uw antwoord? Geliefde ouders, het is ongetwijfeld een groot ogenblik. Wanneer we nog verwaardigd mogen worden, dat we onze kinderen mogen brengen voor het heilige aangezicht des hier. En hoe lang we deze kinderen hebben, dat weten we niet. De Heer heeft die panden der liefde geschonken. Maar het kan ook wel zijn dat God ze weer eens opgeist. En als we dan op onszelf zien, en we zien hem op de vragen van ons voor een manier, dan kunnen we niet zeggen, geliefde ouders, dat hebben we er nu eens goed afgebracht. Dat hebben we nu eens een beetje eraf gebracht. Maar nu zullen we moeten zeggen, daar hebben we niets van terug. Want hoe ouder dat we worden, hoe meer dat we erachter kunnen, komen, dat wij kunnen onze kinderen niet opvoeden. En daarom hoop ik van harte, ja van de belden van harte, dat de God genade, het kind dat je wederom geschonken hebt, wil sparen en dragen, ja tot in lengte vandaag. Maar dat het ook mag aangeschreven zijn in dat boek des levens, in dat boek. Ja, van eeuwigheid. En dat je als ouders deze kinderen voor hebt mogen brengen. Maar dat je in de opvoeding, dat je daar leren dagelijks nodig hebt. En dat we nu in deze ontzaglijke donkere tijd, waar we in leven, op een wegzinkende wereld, die in het boze zal vergaan, zal Gods kerk nog bestendig worden. Want er zullen nog kinderen geboren worden lang. Totdat de laatste geboren is, uit de waarmoeder van Gods eeuwige liefde, die van eeuwigheid gekend is. En dan zal deze aarde die zal door vuur vergaan. Maar dan hoop ik dat je hem heeft mogen leren, kind. Wiens naam ons is, met je kinderen. Want het zijn voor ouders lieve kinderen. En die kinderen hebben een kostelijke ziel voor de eeuwigheid. Zo ik hoop geliefde ouders. Dat de God genade je zielen mag binden aan de troon der genade. En dat je kinderen niet alleen voor mee maar door mag gaan Naar die plaats waar alleen Gods kind mag komen. En nu worden onze kinderen gebracht op het erven der kerk. Zou onze kinderen worden gebracht Onder het uitwendige verbond. Dat is het verbond der genade. Ze worden geboren in een verbroken werkverbond. Maar dat wil niet zeggen. Geliefde dat onze kinderen bekeerd zijn. Al zijn we in de uitwendige verbondsbelofte. Die zal inwendig aan de ziel in het leven moeten worden toegepast. Zo daar zullen we het wezen des verbond. Dat zullen we moeten ontvangen. En dat kunnen we alleen ontvangen uit het vrije van Gods. Eén bebeldraad. En omdat het nu een vrije eenzijde. en een soeverein Godswerk is, nu kan het nog. En als het van oors gebracht wordt, Kon het niet meer. Want die weg is afgesneden. Maar God heeft er weg Ik zeg iets. Ik heb bij een hulp voor dat hulpeloos. Bij die hulpeloos, Dat heb ik nu bij die hulp. Dan heb ik hulp beschoren. En ik hoop van harte dat de Heer je wil zegenen. U met uw kinderen. En dat je ze mag. We weten wat het is. We weten ook waar je doorgegaan bent. Maar nu mag je hier nog staan. En het is nog vrede. En ik hoop van harte dat de zegen des hier ook mag rusten. En dan verzoek ik de gemeente na de doopsbediening om deze kinderen staande toe te zingen. Uit de 87ste psalm en daarvan het derde vers, want wij kunnen onze kinderen niet bekeren. Die kinderen kunnen onszelf, hunzelf niet bekeren, Nee, verre van dat. Maar God alleen kan ze bekeren. God kan die kinderen bekeren. En daarom zong de dichter, God zal hen zelf bevestigen en schraaien en op de rollen reizen volken schrijven en tellen als in Israël ingelooid zullen zij de naam van Sion's kinderen dragen na de doodsbediening ik geloof het is de derde versie van de 87ste Psalm, en hoop ik dat u dat staande wil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 En alzo tot uw kinderen aangenomen hebt, en ons dit met de heilige dood bezegeld en bekracht. Wij bidden u ook door hem, uw lieve zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wil regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de heer Jezus Christus wassen en toenemen, zodat zij uw vaderlijke goedheid en barm Gij hun en ons alle bewezen hebt mogen beginnen En alle gerechtigheid Onder ons enige leraar, koning en ogen priester, Jezus Christus leven En vromelijk tegen de zonde De duivel en zijn ganse rijk strijden En overwinnen om u En uwe zoon, Jezus Christus Midschaders den heilige vrienders de ene en Eeuwig te loven en te prijzen. Ach Heere, zo zijn we dan in dit avontuur gekomen. Bij het deeltje uwer ergens. En o oh God, zien we nu op onszelf. Dan is er geen hoop en nog verwachting. voor een heel ding, maar ach Heere, zie toch niet aan in ons. Maar ziet ons aan in deze zo nu eeuwige liefde. O God alleen door hen mogen en kunnen we tot u naderen. Met alle noden en alle booftouwen. En die zijn nu op het allervolmaakst bekend over. En daar we nu in dit avontuur voor de heilige haven zich geplaatst staan. En zitten Ach, dat we dan tot u mochten naderen, met deze gemeente tot de plaats. Uw aanspraak van de voetbank, uw heilige voet. En o, oh God wil gij ons dan, naar de grootheid uw barmhartigheden, ook nog genadelijk gedenken. En in het bijzonder die doopouders, eer is hebben een kind van uw ontvangen. Maar ze hebben ook een kind moeten missen. O God, gij weet welke gangen dat zijn in het leven. Maar o heren, gij hebt nog geen leven genomen. Maar gij hebt leven geschonken. En heren, toen het erop aan kwam voor de moeder. Heb gij erbij gestaan. En op welke grond o, Als wij daar eens in mochten blikken. Dan zouden we weg zingen, Christofanassie. Want wij zijn zulke rechteloos volk Maar we hebben nog zoveel rechten in onszelf. Maar ach, lief onverwerp. Mochten we het nu eens leren bij de naam. Al bij de voortgang. Dat onze rechten, oh God. Die liggen op de bodem van de hel. En onze grondslag in het stof. En we bewonen maar alleen het. O oh, heer, als we daar eens een indruk van krijgen. Ach, dan is het nog een wonder dat de aarde nog draagt, en dat de hemel nog dekt, en dat er niemand ons is weggewaard. door die koude handen doods, om voor u te staan en verantwoording te doen, van ons rentmeesterschap, o God, en wie kan dan voor u bestaan, buiten die bloedgerechtigheid, van die gezegende Emmanuel, ach Heer. en als we dan zo in dit avontuur, bij elkander zijn dat het in ons hart maar leven zie op ons ergens van boven en wees ongenodig hier naar de grootheid uw hart barmhartigdheden welke verklaard liggen in die dierbare Emmanuel voortgekomen en die eeuwige en zij de gods godsgedachte in de mededeelbaarheid uw liefde, aan een dood gevallen mensen, hier, En u hopen in dit avond uur enkele woorden Te spreken over de gangen van uw volk op aarde En af hier, Mogen dan ons licht schenken in onze zielen Maar mogen er ook nog eens plaats voor maken Het is misschien wel voor de eerste maal In onze leven of mijn vernieuwing Maar het is toch zo noodzakelijk Heere dat we leren kennen wie naam verlosser is. En daar we toch nog zijn in het heden der genade. O God, dat we mochten leren sterven, voordat het sterven wordt. En dat wat er het geheim is mocht inblikken, dat we zonder God, God niet kunnen ontmoeten. O dan val onze armoede, onze ellende zo open. Ja, heren, dan moeten we geholpen worden. Dan kunnen we onszelf niet meer helpen, maar wil hij nog eens aan te pas komen, want we hebben toch al een kostelijke ziel voor een neerheid de hevigheid. En o oh, God aller genade en erge weden en we reizen toch gezamenlijk naar die onzakkelijke nacht. Heer, en mocht het u dan wagen, om op ons in de avond In ik goed en, en barmhartigheid neder te zien en te gedenken, en dat we dan in dit avontuur, in ons midden mochten ervaren, dat gij zelf beloofde dat er spijzen zou zijn in uw huis, voor een hongerig volk, die uitgegaan zijn uw spijzen te kopen. O Heer, laat u zelf niet onbetuigd, en dat het dan in de dag des doods, niet tegen ons zal getuigen, maar dat het heeft mee te mogen werken tot onze eeuwige verlossing en tot de verheerlijking van uw lieve naam en goddelijke deugd is zo komen we dan met u, met de oude van daar in ons midden, wie schrouw haar reeds te graven heeft, en de jeugd der gemeente in deze ontzaggelijke tijden, het reist allemaal naar het heil, en we kunnen het geruis, uw voetstappen eens vernemen. Van uw wederkomst, oh God. Gedenkt nog in uw lieve gunst en Ook dat kind dat in het ziekenhuis is. Heere wil hij van die ouders niet wegnemen. Maar mocht hij het nog eens wedergeven. Gij hebt alles nog wel gemaakt tot op dit ogenblik. Maar ach, Heere. Zonder u achter zal het toch niet kunnen. Dat uw ogen vestigd nog zijn op hem. En dat ze gebonden mochten worden aan de tronen der genade. Voor hun armen slot, oh God. Gedenk ook die mensen die beide in het ziekenhuis verpleegd Ook al eens op hoge jaren. o oh God, gij kent ze. Wij weten niet wie ze zijn. Maar, hier bij u is alles bekend. Dat er in de late levensavond. Het licht van uw lieve geest. Mocht schijnen de tijd naar woning. O, God komt er nog eens aan te post, en gedenkt zo alles op uw zegenhoofd en wel. Gedenkt de raad der kerk, welke hier hier zelf geplaatst heb eer. Het is zulk onzaggelijk moeilijk, ja, onmogelijk werk, in deze tijden van verwarring en verstarring. Maar heb nog een volk op aarde, dat geliefd had met een eigen Ach Heere mocht hij niet in oors gevonden worden Gedenkt jou damesdrager In het klimmen zijn er jaren Maar ook zijn vrouw Ach Heere ook verkleed In het ziekenhuis Oh, dat het zijn ziel mag binden Aan de tronen der genade Om geholpen te worden ter bekwamere tijd Maar wil waren in het bijzonder gedenken En wil waren nog een en herstellen Maar bovenal ook de arme zielen ons gedenken, want het is zo noodzakelijk hier, het is toch maar een sterven leven. Ach, dat we moeten leren sterven, voordat het sterven wordt. En wil we dan in dit avontuur ons alle gedenken, hoofd voor hoofd en hart voor hart. Eeren, misschien zijn er wel in ons midden, die helemaal geen zegen meer verwacht. Voor wie het een onmogelijke zaak is. Ja die geen door geen doorzicht hebben. Die het leven in eigen hand niet meer kunnen vinden. Voor wie het nog een wonder is. Dat ze nog in de kerk zijn hoog oh op. Gedenk ons nog niet geluk. En dat alles mocht zijn. Tot eer en vereerlijking. Van uw lieve en grote deulden. En tot stichting van uw volk op aarde. Ook in ons midden. Gedenk zo, Heren, naar de grootheid u erbarmarte om uw verbond, om Christus willen. Amen. Zetten we onze godsdienstoefening voor, door met elkaar te zingen uit de 105e derbe Vandaag en het het tiende en het dertiende vers, waar nu de Psalm 105. Dat is dan van, van het 105e persoon het tiende en het dertiende vers. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden, een man werd voor een heen gezonden. De vrouw Jozef Rijk in de tot slaap verkocht in zijnigen. In ijzeren boeien, breed gekneld, werd hun tot heil in eer hersteld. En het dertiende, daarna toch Israël gedreven door de huldrugte tot de behoud van het leven. Naar het rijk Egypte, Jacob van, als vreemdeling in het land van Gan. Daar groeide en bloeide zijn geslacht, en over zij is vijandsmacht, is er een collectie. En inmiddels zal er van u een lietegave gevraagd worden voor uw welbekende doelijnen onder het zingen van de 105e persoon met de 10 e en de 13e dus. Die God houdt met zijn volk, die liggen in het heilige En dat zijn die gangen waarvan de dichter zong: uw pad is in de zee, en uw weg in diepe water, en uw voetstappen, die worden niet gekend. En toen David er geleid werd met opbrengen van de harken des verbonds, toen stond hij achter een stukje van zijn leven, dat had hij nooit kunnen denken dat er die gangen van God in zijn leven zo lagen. En toen heeft Hij het gezegd, die gangen zo vol, Roem Heer, zijn aan uw volk het leven. Ja, dat laat God merken in het leven, van Gods kinderen. En dan zegt Hij in het vijfde vers, maar gij hebt ellendige dat land. bereid door uw sterrenkant, o Israël. Wat wil David aan Gods kant lezen? Ja, David had het goed geleerd. Dat de zaligheid is uit een eenzijdige, God's godsbediening, uit de eeuwig, uit de eeuwig. Het was over nagedacht, dat de zaligheid komt uit de eeuwig. Toen er niemand in de eeuwigheid naar voren trok, is Christus. En toen is die uit die eeuwigheid vandaan. Is de deelbaarheid. Daar de liefde zijn vaders in Jezus Christus. Voor in Adam een doodgevallen mensen kiekt. Want toen Adam valt God afviel. En dan gaat al Gods volk leven. Toen Adam van God afviel. Toen heeft hij de weg naar boven. Die heeft hij afgesloten. Zou er zijn geen uitgangen van de mens. Met al onze godsdienst, met al ons werken, zwoeges, sloven en slaven, geen uitgangen naar God. Nu. Maar nu die gangen, die gaat God nu aan zijn volk bekend maken. En dat zijn die gangen zo vol roemeneren. Wat zijn dat dan voor gangen? Kijk, er gaat een mens onder, en daar gaat Christus in leven. Moet je maar goed voorstellen. Want tegenwoordig gemeente, in de tijden waarin we leven, we leven in ontzaglijke tijd, Sociaal, economisch. Ja, noem het maar op, you got it, dat is het. Noem het maar op. Maar, geestelijk leven in zulke droeve tijden. Weet je waarom? Omdat er tegenwoordig is er altijd een leven bezit, voordat er een levend gemis gekend is. En nu is er nooit en ten nimmer. Is er een bezit in ons leven. Als we het gemis niet gekend hebben. Zo legt dan de weg die God houdt met zijn volk. Die legt door de dood naar het leven. En door de armoede naar de rijkdom. Door de belofte naar de vervulling. Niet de vervulling. En dan de belofte. Nee eerlijk niet. Mijn en Gooi dat alstublieft het raam uit. Die rommel gooi het raam uit, Want daar duidt niks van. Echt niet. Je hebt een kostelijke ziel voor de eeuw. En die was over wakker gelegen. En die was over wakker gelegen gemeente. Dat je ziel hebt verdedigd. Alleen maar een ziel. Maar dat zou je vragen. Zijn er wel eens nachten geweest dat de dichter. Bracht me nachten door met klagen. En ik hield niet op. Nee. Mijn hand en o. Op de. Naar omhoog. Want beneden komt het niet vandaan. Nee. Het komt alleen maar uit de oog. En dat zijn dan die gangen die God houdt. Met zijn arme volk op aarde. Door de dood naar het leven. Weet je wel. Omdat we zalig willen worden met het behoud van ons leven. En dat kan niet. We kunnen alleen maar zalig worden met het verlies van ons leven. En daar staat alles van ons tegen. Daar is de dood van de ziel komt daarop aan maar Alles vecht er tegen. Waar tegen? Om uit genade zalig. Wij willen allemaal wat meebrengen. Ja, kinderen in ons midden. Al was het maar een nagelschrapsel. Een zucht. Maar die zucht op God ook niet. Maar nu in de weg van ontdekking. En in de weg van ontboting En in de weg van ontgronding. Gaat God volk leren. Dat hij kan niet zucht. Hij kan niet zuchten. Waar gaat die ziel dan heen? Die gaat daar de ontdekking. En waar gaat die dan heen? Natuurlijk rechter naar de hemel toe. Ja, dat begrijp wel begrijpt. Ja, dan gaan we tegenwoordig horen allemaal. Maar die ziel die gaat op het rechter, En die gaat recht uit naar de hel toe. De ziel gaat recht uit naar de hel als Was God zijn oorlog. Waarom? Omdat het een helwaardig mens is. Ook hij dat, daar loopt je geen spetteren van. Nee, echt niet. Nee, daar zal die gebracht moeten worden. Kijk, hij moet gebracht worden in de gangen van het leven. En wat is dan die gang? Wat de dichter zonk zal van de deel. Dermil de goedheid zingen, ja van het heilig recht, en strenge recht een en verzonder O hooggedukte Heer, uw naam is de daar had de dichter de drie stukken in zijn handen, ellende, verlossing en dan. De goedertierenheid, die leidt de ziel in zijn gemis, die trekt hem uit de wind. Het recht, dat is de verlossing in Christus, in het recht. En de dankbaarheid psalmen we salm gezond. Al hou in uw naam. Ja, we weten, dan kunnen ze de hele wereld maken. Ja, dan kunnen ze de hele wereld opmaken. Ik heb het verleden nog in Bonneville Ik kwam eens bij een man, dat is jaren geleden. De man is al in de hemel. En die zat op een gezelschap en die man die zei de hele avond En daar zat ik natuurlijk, ik was lang aan het oordelen nou, wat doe je feitelijk hier, je zegt toch niks, je laat me hier maar alleen zitten. En dat was bij een geoevend vrouwtje hoor. ja die had goed voor goed geleerd. Die vrouw is ook al in de eeuwigheid. En die man zei maar niets die denkt, mama doe je hier. Ik je ook zijn mond eens open. En ik kwam uit Amerika, ik was hier over. En ik zou met die man, met die vrouw te praten, die man zei maar niet, zeg ik nou, keer op Maar... Toen was ik uitgepraat, ik was uitgepraat. En die vrouw was ook al uitgepraat. Toen begon hij. Hij zegt. Toen God mij in het paradijs bracht. Hij zegt toen ik voor God voor eeuwig om moest kregen, voor eeuwig." Toen ik een welgevallen kreeg aan de straf van mijn ongerecht. Hij zegt en toen de wet God in zijn volle kracht op mijn ziel. Rechtvaardigheid maken, toen heb ik s'nachts om half twee. Heb ik al mijn kinderen gehad dat er geloof ik negen of dertien plantjes, kindertjes, met zijn vrouw. En bij die kinderen zegt hij: Nou gaan we een persoon zien. Nou gaan we zien, ik ben verlost. Nee, als we nu gaan we een persoon zien, het heeft die man midden in de nacht gezongen. Zijn naam zal eeuwig mijn loof en vroeger in spraag. Ja, de wereld hoort. En volgt mij zon. met adem en naam. Hij zegt nu met mijn naam. voor eeuwig begraven. En zijn naam vindt hij leven. Dat is leven. Dat is nu het leven. Dat zijn nu die Het is achter de dood, lag het leven. Nou, het is natuurlijk niet zo vroeg meer wopen dan met hulp van de Vanavond, er is een ogenblikje bij stilte stond. En dan wel bij het leven van Jacob. En, ze, en Jozef zijn broeders. Niet Jozef Leem nog. Nee dat is niet. De onderhoudende Jozef. Dat zetten we boven onze tekst. En dan kreeg onze tekstwoorden vinden. In het voorgelezen schriftkapitel En dan wel van de 26e tot 28e vers. En toen boodschapte zij hem zeggende Jozef nog. Ja hij is ook regeerder in ganz Egypte. Toen bezweek zijn hart. Want hij geloofde niet. Maar als ze tot hem gesproken hadden. Al de woorden Jozefs. En die hij tot hem gesproken had. En dat hij de wagen zag die Jozef verzonden. Om zijn vader om hem te voeren. Zo werd Jacob. hun vaders geest levendig. En Israël zei hij. Het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft. En ik zal gaan. En hen zien, eer ik sterf. En dan zetten we wel voor onderhandeling: op de eerste reis werd Jozef niet bekend. En op de tweede reis was Jozef geopenbaard. En op de derde reis door Jozef in bescherming genomen. De onderhoudende Jozef. Op de eerste reis niet. Okay. niet Wat gebeurde er wel? We hebben uit de 150 psalm over in ogenblik gelegen. Dat Jozef, dat is een type van Christus. En waar kwam hij terecht? In de gevangenis. Geheel onrechtvaardig, maar hij kwam in de gevangenis. En hij heeft in de gevangenis gezeten al lange tijd. Jozef was vergeten. Vergeten. Jozef was verlaten. Jozef zat gevangen. En Jozef was een bekeerde jongen. En dat had het al heel jong van God kent ja, dat? Ja ook al. Hoe is dat nu mogelijk? Nu had hij de belofte. Hij had de toezegging. Hij had het uit, zelf uit zijn mond gehoord. Ja wat sterveling zal misschien. In de gevangenis. Het is dus met de belofte Gods. Als de het is. In de gevangenis. En nu zouden zijn broeders en zijn vader, die zouden voor hem nederbuigen. En hij moest voor iedereen buigen. En dan in het recht. Het was allemaal orde. Jozef, verlaten. En er staat dus er zo'n klein dingetje bij, maar God was met hem. Dat wist Jozef niet. Wat moest er met Jozef gebeuren? Die moest met zijn belofte de dood in. Jozef moest met al die beloften de dood in. Om uit de soevereiniteit Gods. Uit het eenzijdige van die eeuwige vermoedstrouw, als een verbondeling losgelaten doen, wanneer? Op Godstijd. Zo legt het ook in de ziel. Er zijn mensen die hebben de belofte ontvangen, ze hebben een oude buiten zichzelf gekregen, ze hebben kennis gekregen naar binnen, en dan lopen ze over de wereld met de belofte. En nu? Zijn er nog van die ellendelingen vanavond in ons midden? Dan nou, bedoel ik geen ellendelingen mee met het woord, want dat betekent uitlandering. Zijn die er nog? Maar ik dat is vragen? Zitten er hier nog die met de belofte God niet meer werken kunnen? Die met die belofte de dood ingegaan zijn en God vergeten, alles vergeten. Daar ze wel eens zitten als één tussen duizend. Eén tussen duizend. Al zitten er duizend mensen in de kerk. Zijn ze dood alleen. Dood alleen. Waarom? Ze kunnen nergens meer bij. Maar... Er gebeurde wat. Er kwam een bakker en een schenker. En de schenker werd vrijgelaten, de bakker werd opgehangen. Zo, dat ging nogal makkelijk in die tijd, maar zo ging het. En de schenker, wat deed hij? Die vergat Jozef. Hij vergat Jozef. Maar hij had het toch wel dat hij hem gedenken zou. Ja, natuurlijk. Maar God heeft geen mensen nodig, voor. Hij vergat Jozef. En Jozef had een holliestie droom gehad. En waar komt de ziel dan terecht? Gemeente, dan komt de ziel in de strijd. Dan komt hij in de strijd waarmee mensen zijn bestaan. Want hij heeft een belovend God ontmoet. En een vervullend God is verre van hem geweest. Kan niet. Kan niet. En daar zit jou, je kan het hier lezen. Hij zit in de gevangenis. En dan in de gevangenis is het leven. Met die duivel, die sepier, die de zielen vast, had er geen uitgang naar voren. Hij kon nergens bijkomen. Tegenwoordig kunnen ze overal bij. Ze zijn zo uit de gevangenis, tegenwoordig gaan van die snelle lopers. Van die snelle lopers. Die lopen snel. Maar God loopt niet zo snel. Maar zeker. Tegenwoordig, eerlijk gemeente, dat is nou niet om iets. Maar tegenwoordig zijn de mensen verlost. Voordat ze gevangen zijn. He. Je luistert het maar eens op. Er zijn mensen die spreken rechtvaardig maken. Maar de vloek van de wet hebben ze nooit weer gekend. En ga maar door. Ga maar door. Snel al En wat gebeurt er dan? Daar kan Gods arme kind niet meer mee. En wat gebeurt er dan met Gods arme volk? Die vallen achter. He. Die vallen achter. En wat zeggen ze dan? Zou het wel van de heren weten? Zou God zijn genade nooit meer voor een ontferming leef. Is de zijn geef door zijn van wat afgesneemt. Er had gezien, maar vergeet niet, maar God verhaal niet. Nee, gemeente, het. onbegrepen tot. En een onbegrepen leven. wat gebeurde er? Er kwam honger in Egypte. En toen nam God het voor Jozef op. Toen was hij van ene dag van in slaap onder de koning van Egypte. Toen kreeg hij heel Egypte onder hem. Dat had hij helemaal nooit kunnen denken. Maar toen ging God op werk. En dan lezen we hier zo. We kunnen het hier zo kostelijk lezen met staat staatvrije. En Jacob zag dat er in Egypte koren te koop was. En hij zeide tot zijn ze zonen: Wat ziet God op elkaar? Gaat naar Egypte en koop koren. Toen togen de tien broeders van Jozef af. Om in Egypte te komen. Er staat er wat achter. Doch. Doch. Doch Benjamin. Jozef. Broeder. Zond Jacob. Niet mee. En daar gaan ze. En dan kunnen we het zo zien. Hier in ons tekstelstuk. Dan kun je dat lezen. En daar gaan ze. Ze ging uit. Waarom? Waarom ging die broeder, van Jozef naar Egypte? Want dat waren bijvoorbeeld de zaken vervloekt. De Egyptenaren, dat waren vervloekt. Ze moesten naar de Zwarte toe. Om eten. Zo, so, er was een drang. En wat was dat voor een drang? Dat was de honger. De honger dreven uit. Waarheen? Naar Egypte. Naar de schuren van Egypte. Niet van Jozef, want daar weten ze niets van. Haal alsjeblieft maar op. Ze weten niets van Jozef op. Nee, naar de schuren van Egypte. Waarom? Omdat de doden in zonden en misdaden, die hebben geen honger. Maar dat levend gemaakte volk, door de aanslag van Gods geest, die drijft de ziel uit. Waarheen? Naar de koren schuren. Waar is dat? Naar Gods kinderen, naar de kerk, naar het volk, naar zijn instellingen. Wat? Om koren te gaan waarvoor? Voor de stervende, dat is niet goed. Want ze moesten sterven. En hoe gaan ze dan? Maar een vreemd lang benauwd. En dan de onderhandeling, die de ziel heb in die grond. Kijk, die ziel die lag onder de eenzijdige godsbediening. Zo die moet bediend worden, maar dat wisten ze niet, want ze hadden geld bij de plenty en lege zakken. Zo ze gingen op reis met geld en lege zakken. Nou, dat is nou net wat ze nodig hebben, en gooit er alles maar in. En gooit er alles maar in, en betalen. Dachten ze aan Egypte, dan zagen ze donker in voor hun geen koren, maar de honger tegen. tot het behoud van het leven, waarheen, naar nou de koren schuren van Egypte, met het geld in de zak en de lege zak in. Want weet je waarom gemeente, de eerste reis, die leert Gods volk niet, dat dat koren te kopen is zonder geld, daar weet hij niets van, niets. Zo waar ging hij heen, hij ging met geld, zo wat doen nu de broeders van Jozef staat hier en ze gingen met geld, gingen zij om levensvoedsel. En hoe gaat het nu met Gods kinderen? Hoe gaat het nu met de volk? Ze worden uit de wereld getrokken om te sterven van honger. Dan komt een honger in de ziel waarheen? Naar de gerechtigheid van Christus. Waarom? Omdat er een ongerechtigheid ontdekt worden. Niet onder God's, niet. Dat is nog groter ongerechtigheid en dan gaat het Die gaat uit. Zo, er is een uitgaan uit zichzelf. En op een uitgaan volgt een onherroepelijke ontmoeting. Dat kan niet uitleggen. Waarom? Dat hoort bij elkaar Waarom ging die zoon uit? Die ging uit vanwege de honger. Maar meer nog niet mee. Nee, daar komen we straks op. Want er zitten drie verschillende gangen in. Nee, er zitten drie verschillende gangen in. Maar nu hebben we het over die broeders. Zo ze kwamen in Egypte. Met geld, met geld en zakken. En dan komen ze er. En als je dan hier de hoofdstukken nagaat. Waar dat allemaal precies zat. Dan kun je lezen in het andere kapiteltje, 13e versie. Als je dat dan zo nagaat. En dan staat er. Wij zijn knechten. We waren twaalf gebroeders. Zouden ze beginnen al eerlijk te worden ook. Ze gingen tegen Jozef. Precies vertellen wie ze waren. Maar ze waren vrouwen Ze waren vrouwen, houd dat vast, ze waren vrouwen, zo het waren de vrome broeders die kwamen om koren te kopen, ze deden een beleidenis, die was niet waar, maar voordat ze Jozef konden leren kennen, moesten ze goddeloos worden, denk daar goed op, want wij kunnen niet als een vrome gezalig worden, we moeten als een goddeloze gezalig worden, en dat kon niet, en daar gingen ze terug. Nee, het ging niet zo makkelijk bij Jozef deze keer. Jozef was hard, onverschillig en deed net als dat het de grootste vijanden van Jozef was. Zo ze werden hard Hart. En Simeon in de gevangenis. En Hunnie ook in de gevangenis, voor vier dagen. Heeft die Jozef, heeft die man dan helemaal geen karakter om dat zo te doen? Dagen van afzondering, kijk, dat is nu de gang die God met zijn kinderen. Dagen van afzondering, waarom? Omdat hij voor God moet worden wat hij is. Zo, wat heb hij nodig? Ontdekking, ontbloting, ontgronding. Hij moet helemaal kapot, helemaal, maar dat wil niet. Zo, maar ze werden wel door Jozef gevoed. Zo, ze werden door Jozef onderhouden en toch konden ze. Wat is dat? Wel gemeente, dan wil God onder de bediening van zijn woord, wil die die stervende ziel, want dat is het, Die stervende, overtuigde ziel, die wil God, al is het maar een persoon, is, dan wil God die ziel wel eens doen. Dan wil God die ziel onderhouden. Dan heeft hij een onderhoudsleven uit de verdiensten van Christus, maar Christus hem niet. Nee, dat wil Braatwoord niet zo spoedig. Je hebt tegen, tegenwoordig mensen met de heer Jezus onder de orde mee. Maar Gods volg niet hoor. Die hebben iedere week een gods ontmoet in Maar Gods kinderen moeten het maar met een beetje doen. Houd dat maar vast. En daar zien ze hem gaan en dan gaan ze naar huis. Nee, ze gaan niet naar huis want ze gaan het hier lezen. En dan komen ze in de woestijn en ze openen de zakken. En toen vonden ze de in. Toen vonden ze de gelpering. Wat gebeurde er toen? liepen ze vast. Ze liepen vast. Ze liepen vast. Koren kopen zonder geld. Ja, maar dat kan niet. Als God een ziel uit de wereld zal ik alles betalen, Heer. Geef me de tijd. Ik zal mijn leven verbeteren. Ik zal mijn vrouw en kindertjes meenemen. Ik ga naar de kerk. Ik zal alles doen. Wat wil gij. Ik. Alles is al gedaan met de pet. Geld is er dus. Koren kopen zonder geld. Maar nu komen ze bij Jacob, nu komen ze thuis. En ze zeiden tegen Jacob, hun vader, toen zeiden ze tegen hem, als een hun alleen geziet, we hadden niet gelijk een bundel geld in zijn zak, en ze zagen de bundels geld, en ze waren betredens. Betredens. Ik Zocht hem in mijn daar. Och gemeente, wat weten we er nou van Kom! Zocht hem in mijn daar, Geelt niet op mijn handen op te heffen. wat weten we ervan? Onderhouden door God onder zijn dienst, al is het onder het wijze van een oudvader, onderhouden. Maar ons koopgeld, dat heeft geen waarde op de markt van vrije genade. En als dat geld geen waarde hebt, dan moet ik van de honger sterven. Want dat is nu dat grote godsgeheim, want ze weten niet waar het vandaan komt. Dat is nu dat stuk dat wij met alles werken, ouderlingschap, domineeschap, weet ik wat je al niet wezen kent in de wereld, ondersteboven, want dat heeft geen waarde, niets, absoluut niets voor de ziel, niets. En daar zit hij, en daar zit die ziel, hij zit zo vast als een muur, en wat zegt Jacob, ze werden bevreesd, en Jacob die werd ook bevreesd, hij zegt tegen Jacob, zegt mijn vader, gij beroud mij van kinderen. Jozef weet niet meer. Simeon is er niet meer. En nu ben je minder. Alle deze zijn tegen. Jacob, Jacob. Daar staat er duidelijk. Jacob. Wat hij Jacob? Die viel terug in zijn oude bestaan. Die kon die weg Gods niet meer bekijken. Die kon het niet meer zien, mensen. We moeten het niet meer We kunnen het niet bekijken. We moeten geleid worden als brinden in die wegen, met God niet. En wat gebeurde er toen? Toen lieten ze Simeon twee jaar in de gevangenis, zitten. Want dat duurde twee jaar voordat ze teruggingen. Zolang zoveel gaan hadden ze beiden. En er staat hier in dat andere kapiteltje, de honger werd zwaar. In dat moment. En zo geschieden het, als ze de leeftocht, als ze de leeftocht die ze uit Egypte gebracht hadden, opgegeten hadden, dat hun vader tot hij zei de werd en koop ons en weinig spijt. Want ik zal van de honger nog spreken. Want nou spreekt Gods woord spreekt niet meer tegen En Gods kinderen nemen me niet meer over. Ik ben dit de kerkje denken en huichelaar. En als ik buiten loop, ik dag en af de duiken. Ik zal van de honger nog spreken. Neem dan maar wat geld en koop van weinig spijt. Nee vader, ben je niet. Kijk, ben je niet. Maar die wou welk niet Dat weet Nee, natuurlijk niet. Dacht jij dat Gods volgens zijn bekering? kwijt? Geen sprake van. Geen sprake van. Al zal die drie kwart van de nacht roeien. Maar hij roeit liever is dat niet verdrietig. Die bekering wil hij niet, Kwaaij. Nee. hij wou Jacob, wat ben je me niet man. Nee. Want dat was een vruchtje voor de Oh, en daar komt bij die avond. Die oude Jacob. Oh, van mij. Je moet maar eens kinderen kwijtbraken. Dan weet je wat het is. En dan ben ze allemaal door. Hij is alle drie zijn tegen. Ja, maar zeg Juda. Als we Benjamin mee meebrengen. Dan, dan zullen we allemaal van zijn. Hij zegt maar, hij zegt iemand, Hij zegt tegen hem. Waarom heb je dan gezegd? zei die asel. Dat er nog een mee was. Hij zegt iemand die vroeg zo nou. Ja, natuurlijk. Kijk, de motteziel die motte er God vraagt zo nauw. Gaat zo diep in het leven. Ja, die onderste fundamenten moeten bloot. Want dat goddeloze bestaan van ons, dat moet bloot. Niets verbergen. Ik wil al mijn heren al mijn zonden. Die u niet Niets Ik bedek de voor je. Houd die ontdekking de god. En de gaten en daar gaat is die om. Maar het kon niet. En dan komt Ruben. Daar komt Ruben. Als je dood, maar twee van mijn kinderen. Nee, zegt Jacob, wij zijn op dan genoeg in de familie. En dan komt je dan. Judah. Kijk. Dan komt hij dan. En dan zegt Judah tegen zijn vader. Dan zegt hij tegen zijn vader. Dat hij zelf borst zijn. Voor Oh. Voor gerechtigheid. Ja, dan zal ik al mijn leven tegen u gezond. Maar ik ben niet. De kerk. En dan, En wat zegt Jacob? Dan zegt hij. Dan zegt hij tegen zijn zoon. Ga dan maar. Toen Judah voor een intrat. En dan kan je hier zo lezen. En toen Judah voor een intrat. Toen zegt hij. Nee, dan ben je niet'. Neem dubbel geld in uw hand. Het welk in een de zak is bijzonder. Breng het weer, De neem ook uw broeder mee. Uw broeder mee. En maak het op. En keer het mee. Met het lofwoord des lands in uw vader. En breng die man een geschenk. En weinig bals En weinig honing. Een weinig specerij, en weinig specerijen meer. Turf, en amandel. En neem ook uw broeder mee. En God de dus vol. Oh, mijn meester, toen zonk dat oude kind van God bij, is een eeuwige verbondsvrouw, en God almachtig, ja, dat zijn de deugden, God, en alleen Gods kind wat van kennen, en God almachtig, zegt hij, o, die oude Jacob. al zijn kinderen, weg, en er ging de stad volk in heen, en, en hemel van koper, hoor, denk erom, en het verschroeide aarde, God almachtig. Al dat geloof, dat genoeg, God houdt. Gedeugd van God zal nog, dat Die man, dat u een broeder Benjamin, met u laten gaan, en mij gaan. Als ik van kinderen bereid ben, dan ben ik van kinderen. Wat is dat gemeente? Wel, toen kreeg Jacob een plaatsje van Godskan. het was meegemaakt. Kom aan gemeente. Heb wie dat was meegemaakt. Een plekje van Godskan. Dat was hij broer. En het God Want dat was geen vreemdeling voor hem. Nee, die God van Abraham, Isaac en van Jacob. Het lag achter het peniel. Daar had iemand moeten. Die God. Ja, dat hij wist. Maar te spreken en het is er. En ben ik al en plaats je de zijde God. O die eeuwige vermoedstaf. Als dat de ziel een ogenblik te ervaren trakt, Dan zakt hij in het wonder weg. En zegt hij zegt. Oh, o God, als oh, God, wat gedaan. Zal jij tot u Het is allemaal tot God. Dan zou mijn hele uitgestuurd. Maar die geeft u geen In de ogen van die man. En dan gaan ze voor de. Tweede keer. En op die tweede reis, daar ben Jozef gauwt gemaakt. Hoe zouden ze nu op die tweede reis gegaan hebben? Wat dacht eh, hij? Dan ze muziek bij de randen, of dan ze het hele hebben zitten zingen. Hé, psalpie zingen, een gezellig praatje, een goosdienstig praatje nemen. Want dan komt er ziel in psalm de 130. Denk er een goed. Uit de diepte. Uit de diepte derde. Oh, daar zijn ze gewoon, Vrouwen, broeders, hoor. Denk ze niet. Maar ze hadden twee jaar de tijd gehad om er zo over na te denken wat er tussen zat, want dat wisten ze. Ze wisten wel dat mij niet dat Jozef er tussen zat. Maar ze wisten niet dat Jozef het was. Zou ze hadden wat achtergehouden. En daar gaat het zien. Door de woestijnen, des Ze Helemaal door die barre zandwoestijn. En wie reed er achter ons? je en hoe denk je nu gemeente, dat ben je meer naar Judah? <lacht> hoe denk je nu dat ben je meer van Juda dan? Totaal niets. Want er was zoveel te zien, en er was zoveel ervaring en gevaar, er was helemaal geen gevaar. Maar ben je wist, dat Judah had er voor hem ingestaan, maar hij moet dat nog bewijzen worden. En doen. Hij van Judah, en ben je meer maar meereizen? Hij Oké, om naar zijn oudste een oudste broede. U En dat ging. En dan ga je dat zo verder lezen. En als je dan het hoofdstuk volgt, dan lezen we hier. Dan lezen we hier in het, in het 28e vers, in het 28e vers van dat vorige hoofdstuk. Dan staat er hier dat toen ze bij Mozes kwamen. Maar Jozef kwam er. Dat Jozef zegt, is het wel met uw knecht, onze vader leeft hij nog? En die is nou op en zo Benjamin, zijn broeder. De zoon zijnde moeder. En daar wil Benjamin die vlucht in. Nou, dat is wat geweest, want Benjamin was tegenwoordig kerk. En daar zag hij Benjamin. En Benjamin heeft naar die macht, die man gekregen. Met macht en majesteit bekleed. Zo liggen, hem kind. Vol majesteit en macht. En dat hij in plaats van de dood voor het hoorde, toen kon hij zich niet bedwingen toen hij Benjamin zag. Wat denk je dat Benjamin nu vaak voor van jullie daar gedacht heeft? Niks. Had we hem wel niet nodig. Ja, dan kom ik als leven terug hoor. Want dat is de bevindelijke gang in het leven. Houdt dat vast, Dat Had hem helemaal niet nodig, want hij ging als zijn vader. En hij ging naar zijn zonenvraag naar zijn broer vragen. En hij liet, hij liet Simeon los. En ze kregen een maaltijd. Hij kreeg alles vijfmaal dubbel, Vijfmaal groter en gerechter En ze dronken. En ze werden met hem dronken. Nou, Judas. Wat heb je nou zo voor? Je hebt Simeon terug. Je hebt graan. En Benjamin. En de zak opgevuld. En we zijn dronken van de liefde. Wat moet dat nou voor? De ontsluiting, de ontsluiting in de ziel na die bange nacht, Dan denkt de ziel dat hij er is dan denkt u dat hij er is. En een hier buiten zichzelf. Ja, Jozef, Juda de ziel. Maar nou, het is geen rechtsgevoel. Kan je begrijpen gemeente? En al buiten onszelf in Christus, voor de ziel. En de grote ziel is, wat een eeuwige meevallen. Nu heeft God op de ziel gesproken na die bange nachten, die bange honger. Bange staan, die bange moeite. Nu heeft God zich aan mijn ziel op. Maar niet in het recht. Niet in het recht. Maar in de boel. Zo God heeft een onderhoudend werk met zijn kerk. Dat aan Jozef En dan kan je die verder lezen. En daar gaan die broeders naar huis. En wat gebeurt daar geliefde? Daar. Daar zijn ze in de woestijn en ze zitten er volop te praten over de ervaringen die ze in Egypte gehad hadden en koren in de zak. En ze stopten naar een dag aan. En ze opende en daar kwam er stof voor. En daar kwam er stof voor. Ja, dat hadden ze wel mee meegehad. Een stof. Op. En ze waren het er zo van overtuigd. Dan ze op de weg des rechts waren. Dat toen die lijstje even ze zeiden, zei het de beker maar van voor Jozef gestoken. En wat had die beker nu te betekenen? Want er staat er helemaal tijdelijk bij. Een zilveren beker. Wat had die betekenis? Hè? Dat zou ik eens uitleggen. Dat had Jozef zelf wel waarde. Voor, Jozef had, voor Jozef zelf had geen cent waarde. Hoor. Nee geen cent. Maar in die zilveren beker. Dat is precies eender als een bal. Dan konden ze de toekomst in verspellen. En nu hadden ze gedacht. Dat Jozef die toekomst verteld had. Van die zeven magere jaren. En die zeven vette jaren. Uit die beker. Zou nu dachten dat die beker gestolen is. Dan kan Jozef geen toekomst meer verklaren. Zo, dan krijgen we misschien wel een andere oordeel. Maar Jozef moet die beker hebben. En nu hebben ze die gestolen. Wat zijn dat voor mensen? En toen erachter. En wat zeiden zijn ze, broeders? Bij degene dat je hem vindt, zal dat dood sterven. Zo, ze waren er wel van overtuigd dat hun hem niet hadden. Kijk, daar heb ik niet. Toen konden ze nog sterven. Weet je waarom? Omdat ze het leven nog achter zaten. Ja, nou je ziet, dat is nu niet zo vroeg mee, maar dat zit ze ze zagen het leven er nog op. nou zoals met de ziel ook. Als de ziel een ontsluiting in de borg krijgt, dan kan die in de hebbelijkheid, kan die wel zeggen, oh God, gooi me maar, maar in de hel, in de hebbelijkheid. Omdat hij achter die hebbelijkheid, daar ziet hij altijd nog een borg staan. Dat is die Christus, die zich aan de zielig openbaar heeft. kan die ziel in de hebbelijkheid, kan die ziel zijn er wel eens over over hebben. Maar, nu moet er achter die heiligheid geen leven meer zijn, dat hij de dood moet sterven. Dan ga je die gezichten van die broeders zien. Zo legt het. En daar staat het niet. En ze kwamen hem achterna. En ze zeiden... Toen zeiden u dat, wat zullen wij tot meneer zeggen? Wat zullen wij spreken? Wat zullen wij ons rechtvaardigen voor God? Hij heeft o oh de gerechtigheid uw rechter, Gevonden. Hier daar. En toen ben je. Toen ben je. Nee, jij. Jij bent ik kind deze dood. Dat was ben je. Want jij hebt die beker. En toen je daar. Kijk, daar heb ik niet. En daar stond Benjamin. Doodschuldig. Benjamin was doodschuldig, want hij had die beker. En als hij nou zei, ik heb hem niet gestolen, ik heb hem er niet in gedaan, dat geldt daar geen ogenblik, want hij zei geen woorden. Nee, want daar wordt de moek gesnoerd. En toen. En daar kwam Judas. En toen is dat gericht. Dat hij die, die Jozef met macht en majesteit tijd bekleedt. Om God met duizenden kaarsknechten. Om haar te spreken het leven lang te rijden. En daar stond Judas. En die trap naar binnen. Judas. Geizer. Oh, wat een dood. En wat een. Als zei: nee, niet hij, maar ik. Doe dat borgwerk voor Jozef ook. De liefde van de erkentenis is dat ze doodschuldige vijanden waren. Dat ze de broer verkocht hadden, dat ze de dood gezocht hadden. Dat ze werden wie ze waren, doodschuldigen. Toen waren ze ter de zuivere en met de dood verhogen. En daar kom je dan. en die stap naar de vijanden, dan Ik draag die heim, die heim. Daar ging Judas mee. Kijk, dat was van Heb je wel eens een pleit in Juda mee? de Judas meegemaakt? Dat Judas ging pleiten in het recht. Dat er ziel in de recht voor eeuwig onschuld. Dat die doodschuldig op aarde stond. Met alles in deel. En dan. En? Ja. Nou, dat kon jou niet meer. Dat kon jou niet meer. vrienden Want dan. De ingewanden godsdiener rommel van eeuwig geboren. En wat zegt hij dan? Hij zei: doe alle van mij uitgaan. Alle man. Waarom? Omdat Jozef zich aan de zielig openbaarde. De broeders openbaarden zich niet aan Jozef. Nee, die gang heb je verkeerd hoor. Maar Jozef openbaarde zich aan de broeders. En wie waren er bij de Egyptenaren Nee, echt niet. Nee, daar is de wereld niet bij. En er is de goosdienst ook niet bij. Dat is precies in de verloren zoon. Toen die thuis kwam, toen was de goosdienst op zand. Toen nou want dan is de ziel alleen tussen God en de ziel. Het heeft niks meer te doen. Uitgezet. Omdat recht Gods geloof. Nu, nu was dat recht Gods dat, ze dat zijn lood zal hebben. Dat hij zijn lood gaat bekomen. Daar heeft die gezegen. Daar is die verlaten van God. Omdat er een volk waarde is. Dat meer van hen verlaten zijn. En ben je niet. Zo. Oh. Je heeft zijn oog van Juda niet afgemaakt. Nee, Juda En nu traf Juda in. Voor wie? Voor een doodschuldige vriend. En toen kon Jozef zich niet meer. En dan zeggen we. Zeg Jozef. Ik ben Jozef. Ik ben Jozef. Leef me vader. Ik ben Jozef. En hij weet dus zo. Dat het Egyptenaars oorden is. In het einde. Zo ween die drie, systeem. Zo die. hij dit, zes Zo verzongt hij. Hij smoot van de liefde voor zijn broeders. Als ze moesten worden wie ze waren. En toen, en toen zegt hij, trek. trek op. En alles wat er gebeurt, is er zal nog zoveel jaren over zijn. Maar God heeft, mij. toen kreeg Jozef, die kreeg een blik wat in de gangen Want daar zegt Jozef, hij heeft mij voor u heen gezonden. Om u nou zo te stellen op en om u bij het leven te bouwen, waardoor, voor een grote verlossing, volgens voor een grote verlossing, bij het leven te bouwen. En die zijn ziel, waar je het leven niet kan houden, die niet meer, spijt. Daar kon God beteken. En toen terug. En toen namen die broeders dat, viel eens om zijn half nee, dat is precies de, als dat er, maar we nog een puntje, dat is precies einder uit beide vrouwen, ze waren er. Ze waren geschrikt want ze dachten nu slaat je ons zeker dat nee om u te verlossen God mijn hand om dat volk te hebben dringend wat, wat gebeurt er dan in die ziel dan wordt het de kruis en zo'n een kruis verliezen dan wordt het middelaarswerk van de ziel bekend dan krijgt de ziel die krijgt de hand des rechters. en rechters om van die en in dat duivelse tijdschrift mijn ziel mijn tranen willen oh, mijn leven. Dat zijn de gangen. En wat gebeurde? Er toen naar huis. En hij nou, zei, verstoor je niet op de weg. Geen ruzie zoeken met elkaar. Want dat konden ze goed. Nee, het is nu En ben je niet meer op En toen kwamen ze bij Jacob. En daar heeft die oude man. Die heeft in de mond in de deur van zijn tank gezeten. Met de honger die ze maag Die zat te stikken van de honger. Want er was absoluut geen eentje meer. Toen was het om te komen van onder met al zijn kleintjes. En toen zag hij die vol. En wat toen? Toen is die man in elkaar gekreld. Van beneden. Waarom? Omdat hij dacht wat zal dat nu zijn. En daarom staat er hier. Daarom staat. Verstoor u niet op de weg. En in nam het beste mee van Egypte En al je huisraad. Dat kun je achter. Want dan ben ik daar niet meer nodig. Mee. Want in het land van je is er genoeg voor heel de kerk. Laat die rommel maar achter. Daar heb je op aarde wel op gezeten. Je hebt er hier wel op geslapen, je hebt er maar dat is allemaal maar af te. Want Want het hebt in de eeuwigheid toch een jaar. Weg met die rommel. Laat het maar af te. En, en toen kwamen ze aan. En toen. We het doen. En ze trokken op uit Egypte. Ze kwamen het land van Kanaan te kunnen baden. En toen boodschapte zij zeggen, Jozef weet je, Jij ja, is eerder in Gans Egypte. En toen bezweek zijn Waarom? Waarom? Want hij geloofde. Wat was het nou eigenlijk? Niet overnemen. Hij geloofde niet wat ze de vader vertelde. Hij geloofde het niet, dat stelde ik. Want die zich stekvol vol met ongelof. En hij geloofde in het niet. Hij geloofde in het niet. Maar ze riepen het uit. Maar, dan komt God er niet uit. Dan gaat God die zaad van de ziel eens een keertje verzetten. Dan komt de Heer in Zalade. En wat vindt de Heer te zien? De Weldader, die bloeien uit het verbond der genade. Kijk, als de ziel niet het krijg, Wat dan? Dan gaat hij leren wat er onder dat is. En wat staat er dan? Maar als ze tot hem gesproken en. al de woorden van Jozef die hij zag en gesproken had, en uit de hij de ware zag die Jozef verzond om hem te voeren, zo het zeilen Jacobs, uw vaders geest leeg. die uw jeugd vernieuwt, gelijk een arendje, dat begon niet te leiden. En wat ging de oude Jacob? Die ging onder. Toen ging Jacob onder. Dan gaat de oude mens, die gaat vlak voor de en dan, en hij staat er, en ha en Israël zei, het is, dat is niet wel even. het is genoeg, het is genoeg, ik zal gaan, en hem zien, eer ik zei, oh, en, die eenzijdige God die alle deze dingen zijn tegen mij, van al mijn kinderen hebben hij kreeg ze allemaal terug, en dan, in de en, en De weldader zal uit dat vermoed, van die meerderen, Nou, daar is die man weggegaan. waarin? Ingoed. Ja, in dat eeuwige godsdoel, daar is die weggegaan En toen, toen terug op de zetje. En waarom? Toen werd hij door Jozef onder de scherm. En ik dat lezen, en dan gaat hij terug, met al zijn kinderen, 75 zielen, en toen is die zingende kanaan hebben. Oh begonnen. ja? Nou, ja, dan weet je, dat is niet veel van de gemeente. Want in Hegeloon, daar liep hij weer van. Maar daar zijn Dat daar komt niet meer. Dat Daar komt niet er niet Kijk, daar komt niet meer. Daar liep het vast, in de nacht. En hij vreesde zeer. Waarom? Omdat hij met zijn geslacht het landen beloft hij. En dat komt niet. Hij moest naar een een vreemd land, dat land vergaan. En God had hem dat land overloopt. beloofd. Zo, toen moest hij nog eens een keer ondersteboven. En wat deed hij toen? Toen zag hij, wat zag hij toen? Dus zag het altaar van Abraham en Isaac, waar die zijn vaders voor dat en hij ook En wat gebeurde er toen? Toen hij met zijn ouder op het opper op dat bank en schulden Toen hij daarmee voor God kwam, toen kwam God over. En we zeiden vrees niet jou. Ik ben uw God En trek maar af naar Egypte, want je zal de zien. Ja, je zal hem zien en hij zal bij je zijn als je stelt. als een hand op je en heb vreemd, want ik ben je. Ik zal het op een grauw voeren. Wat wil God zien? Toen die God in dat eendigheidsbran kijken. Hij was ingegekend. En toen, toen is hij afgereisd. Het heeft hij jou zoveel en dat is niet beschermd. Dat kan alleen maar beleefd worden. Want ze vielen elkaar om de hals en ze weenden een lange tijd. Een lange tijd. Maar wat gebeurde daarvoor? Toen lag zijn oudste zoon, die lag finaal eruit. En toen stuurde de Juda, die grote doorbrek. Hij zei, Juda, je gaat naar Grootie. En jij gaat het land in orde maken. Alles in orde maken. Hij stelde Juda, Juda vrij. Waarom? Juda je zijn. U, u zou de uw broeder komen. Meestal van naar Ja, dat zijn nu die gangen zo voor. hoe Die zijn naar z'n bleek. En toen kwam hij bij vader, om het eindelijk. En toen kwam hij nee. bij Faro en toen zei hij, dan, zei, ik je gauw vertellen hoe God mij bekeerde En wat ik allemaal beleefd heb, dan kan ik je nou eens even met je gauw vertellen. En dan moet je eens goed luisteren, Faro, hoe God nou met zijn volk komt. Luister je, Faro. Ja, wat ga ik nou eens vertellen? 130 jaar zijn de dagen mijner vreemdweenschappen hierop uit. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijn leven, En ze hebben niet bereikt. Jaren mijn ervaring. Dat was de hele bekering van Jacob. 130 jaren de dagen. Mijn ervaring links. Op hier op aarde. Het kon op de vinger. De nagel van zijn vinger. Het de hele bekering. Maar God kreeg die God. Want hij zingde. Uit die verbond er En als we dat iets van mogen beleven. Dan gaan we zingen met de kerk. 145e de persoon. En daarvan is 6 zesde vers, en 145. De Heer is recht in al zijn eigen Zijn goedheid kent in het ganse heelal Hij heeft nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat tot hem toe. Zodat ongeveer in het midden der ellende Zit naar God strijdt. Met zijn gebeen blijft hij, en daar geen te En alle die hem vreest, hun been, heeft hij nimmer af. Van de 145e. Geliefde. Heen. Het zijn maar enkele gangen die God houdt met zijn volk op de hand. Maar er staat er zo geschreven in de. Er staat er zo geschreven in de. Deze liet de Joden. Dat was een gruwel. Schapen in de ogen oogendeken. En zo is het nog. Gods volk, de schapeners, is een gruwel in de ogen van de Ter Het is een gruwel. En dan moet er alles van ons aan. Als je dat dochtertje van Jefta had, en je was over nagedacht gemeen, die heeft er dom, haar hele leven moeten bewegen. En ze heeft erom vruchtbereid haar er hele leven in te leven. U gaat naar Gods kennen. En Gruw. Op. In de ogen der Egypte. Dus God zonder de een stukje land. Goos. Daar wil de Deren wonen. Bij zijn volk. Bij die verachting. Ja. Bij die verachting. En daar heeft God op voor gezegend. Maar. Hoeveel maal hele ja. hij Jacob Jozef nog ja. Jacob heeft er 17 jaar geleden en hij oh. heeft nog twee maal ontmoet. Dat is weten. Record weet. Recorded in de Bijbel. Twee maal. Het valt niet zo doen. Maar hij was ontwikkeling van Jozef. Want Jozef gelastte de Egyptenaren dat niemand die kon de Joden of die zijn broeders, in het land wonen kon niemand zijn. Of ze stonden onder de directe bescherming van Jozef. Zou er geen Egyptenaar die ze wat goed doen. Nee, onder zijn bescherming. Tweemaal. En toen ging sterren. En toen Jacob ging sterven. Ja, we moeten eindigen. Maar toen Jacob ging sterven. Toen zag hij zijn twaalf of zo. Dat ze alle moeder. En daar heeft hij die kinderen gezien. Daar heeft hij zijn meiden mee gezien. En is hier ook. Verragel. Maar wat zei hij toen, die rachel. Die die zo ontzaggelijk riep. Die was hij kwijt. Want hij had wel een zijn uit. En toen zag hij Rubens. Nee, Ruben. Gij zij de kracht pakken te maken. De voortreffelijkste. Simeon alleen. En is een En toen. En daar zag hij juda, was zag hij? Dus? De bloedstander van Tamar, Die lag er En toen heeft Jacob op zijn sterrenbed volk van God in ons midden. Daar heeft Jacob ingeleefd wie hij was. Hij was een Ruben. Hij was een overspeler. Hij was een moordenaar. Hij was alles wat die mensen waren. Dat waren zijn kinderen. Zijn vruchten. En toen hij dat zag. Toen is Jacob weggezonken. En toen Jacob zong. Toen kwam Judah naar Boven. Want wat zegt hij. Het oudste is van ons. Judah zijn u. Ja u zullen nu wat broeder loven. Hier, daar, ja, gij zei, Toen lag hij zijn voeten aan En hij gaf te nadat hij de patriarchale zegen op zijn kinderen gelegen En daar kwam Judah. En de scepter zal van Juda niet wijken, totdat hij Silo komt. Totdat hij komt om daar de aarde en zijn volk te En te vullen, die dierbare imam. Nou zal die niet wijken, die van Gods tot dat Christus, u daar ga je zijn. En toen had hij bevel aan zijn huisje zeggen. Daar begroef Abraham, begroef Sarah. En daar begroef Isaac, die begroef Rebecca. En al daar, zegt hij heb ik Lea de raar gemeen. In Gods wil verslonden, daar lag die zwak voor op en al daar begroef ik Lea de van Godbeminde en de door Jacob onbeminde en die dan. daar wou die rust, was het. bij Lea, die willen goed, en zo handel God met zijn kerk op handen. en gemeente van God, wat weet de mij doen. Weet u iets? Van koren kopen zonder geld. Of zijn we nog steeds koren kopen met geld. Lege zakken en geld genoeg. Dan zou je toch een keer beleven als je bij de koren schuren komt van Jozef. Dat je geen geld nodig hebt. Komt, koopt en heet. Zonder prijs. En zo. erop. Wijn en melk. Waarom? Waarom? Persoonlijk. Waarom? Weegt gij niet de geld uit. Hetgeen dan niet verzadigd komt er niet, laat u en ziel zich verzadigen. En uit het vrij van Gods eeuwig weldade, ja, daar komen al die weldaden uit de verbondsonderhandeling, daar komen al die verbonds weldaden vloeien, uit het vrij, uit het soevereine, uit het eenzijn, uit genaam, in de orde doodschuldige zonder, juda. Gij zijn gemeente van dood We leven in ontzaglijke, donkere tijd. Ontzaglijke tijd. De godsverlating, de verwarring en de verstoring Kent geen geest, kent geen tijden. Maar hij zal engel komen. En nu leven we in een tijd, gemeente. Nu gaan we kerstmis weer herdenken. Het is allemaal wereld, wereld, wereld. Je wordt er bijna uit. Maar, hij komt. Hij behaart het terug. En de wereld in gerechtigheid. En dan moet je goed luisteren, gemeente. Nu leven we in een tijd, dan ze zeggen, het duurt net zo lang als de tweede weer, als de wederkomst van Christus. Dat zeggen ze. Daar spotten ze. We deden ze in Gods woord, hoor. Dan moet je de kleine profeten maar Maar, dat zal ik je vertellen. Als je sterft, dat je die God ontmoet. Als je vannacht sterft, vergaat de wereld voor je. En dan zal je God ontmoeten. En het zal een eeuwig Gods wonder zijn. Als we die God kunnen ontmoeten. En hier op aarde geleerd hebben te sterven voor dat sterven. Aan alles wat geen God en Christus is. En dan moet het er dan ellendig door. En dan moet het dan naar Jacob. Al moet hij dan aan het einde van zijn leven zeggen: weinig en kwaad. Zijn de dagen der jaren, mijn leven? Dat je het niet meer kan bekijken. Job zegt: ik zal de rouwdragende doorheil hebben. Maar Job kon niet geloven. Nee, dan mocht God zelf in meekomen. En met zelf de ziel. Hij die droeve toestand. Acht kinderen, jonge mensen. Onbekeerde mededeling. Wat is een mens ellendig die God niet kan? Dan ben je de ellendigste van alle mensen. Daarom, gemeente, schreeuw God eens achterna. Want we zijn nog in het einde dergenaam? En er staat nergens in Gods woord geschreven dat je kan niet bidden. Dat staat er niet. Maar dan zegt de duivel bij Zijn er hier nog van die mensen die die strijd kennen? Dan zeggen ze je hoeft niet te bidden. De duivel zei, je kan niet bidden, je mag niet bidden, je behoeft niet te bidden, want God hoort je toch niet. Hebben ze dat nooit gezegd tegen je? Mag ik je dan eens wat zeggen, gemeente? Dat komt rechtstreeks van de duisternis. Goed onthouden. De duivel kan niet bidden, de duivel mag niet bidden, de duivel weet niet om te bidden en hij zal tot in de eeuwigheid niet bidden. Want hij weet niet wat het is. Zo, hij kan nooit tegen ons zeggen, dat wij niet maar, want hij weet niet wat betreft. Wordt hem niet vergelijkt. Zo, dat is een rechtstreeks aanval uit de hel. Maar de duivel weet niet wat beter is. Nee. Maar de heer heeft het gezegd, roep Maya. af. Mij. niemand komt. Maya. In de dag van altijd. ik zal eruit. Ga je Gij zult mij, de mensen het zetten mee. Dat doen we niet. Want wij beleiden in een eenzijdig souverijing gebed is een schakel in het leven der genade, denk je, dus de dat is de adem tot dat ziel. Dat is de volslag van het leven. En wat zegt de Heer Jezus? Ween, ja, gedei we ween met daar eigen origine. Als in u de wonderen die u geschiet zijn, in Nineveen geschiet waren, zij hadden zich tot bekeerd. En de inwoners van Nineveen, gemeente van Dordrecht, die zullen de dag de dagen tegen ons hebben, want wij lopen met een drieënig God op ons bord. En in de hel zegt hij voor onze Engelse oudvaders, een grote oudvader, in de hel zegt hij, daar ze dit verwijten. Jullie hebben het geweten, dat er was een drieënig God in de hemel. Maar wij, wij wisten het niet. Wij hebben het niet geweten. Maar jullie wisten, het. wat doe je hier? Je hoort je niet, want je hebt het geweten. En daarom roept de Heer het u toe, ook in dit avond, ook in dit avond, ja zo waarachtig als ik leef, en dat is een eet smeren bij hemzelf, die grote God, voor meneer, zo waarachtig als ik leef, ik heb geen lust in uw dood, maar nou heerlijk gemeente, en wat zegt de mens, Hij zo waarachtig als ik leef, ik heb geen lust aan de kennis overwegen, dank u wel, dat is de mens. En ik hoop dat God je dat mag van leren, uit het vrije, maar zijn eindbevelbaar. Maar zijn eindbevelbaar, en ik hoop dat, dat de God allergenaar, je mag gedenken, op weg er eens, naar die onzachelijke een. Ja. aan God, heren Mocht deze arme woorden nog komen te zeeuwen En ach lieve onverm, waar zullen wij blijven En wat het niet is naar nou, de reinheid u uw ons Wil gij dat genade geluk vergeven, maar alweer. heren Zal nou iets bij me zijn door de bediening van uw lieve geest Ach lieve onverm, wil gij dat toch nog eens aan hun hart te heilen Gedenk, De deeltje weer even met de hand dragen Zo'n glimmender jaren God aller genade wees u Reken het van u, om uw verbond te willen. Amen. Onze slotzang zij de Psalm 138, derde vers. Dan zingen zij in God verblijf. aan hem gewijd van wij. Van grootjes, zere majesteit, zij heerlijkheid, zijn Majesteit ten top gestegen. En wat hebben we ervoor? De Psalm 138, derde vers. De kiesing van Amsterdagen heeft de kerkraad de volgende kandidaten gesteld. Voor ouderling, de broeders M. A. Van, van den Doel, senior, en M. Tennis. Voor diaken, de, de broeders P. Hensen en J. P. Koutstaal. De aftredenden hebben zich herkiesbaar gesteld. Ter verroeping van eigenheid en leraar. ...heeft de kerkraad de volgende twee gemaakt en wel... ...namelijk dominee M. van Beek van Oepheusden en dominee Wink van Veenendaal. Wink M. van Beek. De ledenvergadering zal zo de Heer Wil en Wij leven gehouden worden op woensdag 8 december... ...en s'avonds om half acht. De mannelijke lidmaten worden verzocht getrouw op te komen. Gaat dan. Heen en in vrede en het van de zegen De genade van onze heer Jezus Christus. De liefde God des vaders. En de gemeenschap des Heiligen Geest. Zij met u allen. Amen. Hoop En onze.